Ook in december is jouw keuze hele fijne feestdagen. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Woonakkoord. Ook PVDA-senator Duiverstein steunt het... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. Tot laat in de avond bleef het spannend omdat het onzeker was of Duiverstein voor of tegen zou stemmen en zijn stem was cruciaal voor een meerderheid. Duiverstein had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Hij wilde een tijdelijke heffing. Minister Blok is daartegen maar beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn en Duiverstein kon daar meeleven.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 Twee Amerikaanse astronauten in het ISS gaan minstens twee ruimtewandelingen maken. Ze gaan een pomp vervangen die vorige week kapot ging. Drie jaar geleden ging deze pomp ook al kapot. Er waren toen drie ruimtewandelingen nodig om te vervangen. Daarna zou hoopt dat de klus nu in twee keer kan worden geklaard. De eerste wandeling is zaterdag. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt met in het noorden en misschien ook in het westen een beetje regen. Overdag wordt het ongeveer 8 graden. Eerst valt er in het noorden wat regen, later is het bijna overal droog met soms wat zon. In de avond gaat het flink waaien. Dit was het Nationaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A8 richting Amsterdam tussen Zaandam en Ozaan 3. En op de A9 ook maar Amstelveen voor Badhoevedorp 6 kilometer. Op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Den Haag tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer 5 kilometer. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het plein 3. En op de A20 richting Gouda ook voor het knooppunt plein ook weer 3 kilometer. De A20 Gouda, Hoek van Holland, daar staat tussen plein en Rotterdam Centrum 4. En bij Den Haag, aan de zuidkant van de stad, de N211 vanuit Hoek van Holland. Daar staat bij Wateringen 3 kilometer file door een kapotte auto. Tot zover de verkeersinformatie.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 of a child and a wit of a fool to wonder why I don't try to build a wall around you and I'll wash as your head.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 en Ruben en Kees en Martijn, die werken. I could be your heaven too Light a candle in your dark Coming from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 De allergrootste kerstdienst. Hoor je op CFM? CFM. CFM.